8 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De rechtbank in Breda heeft een vrachtwagenchauffeur veroordeeld... omdat hij niet genoeg afstand heeft gehouden. Daardoor veroorzaakte hij een ongeluk waarbij vier doden vielen. De vrachtwagenchauffeur van 32 kreeg de maximale werkstraf van 240 uur. Als hij opnieuw in de fout gaat, is hij bovendien een jaar zijn rijbewijs kwijt. De vrachtauto reed op de A59 bij Sprangkapelle... achterop een personenauto die moest remmen voor een file. De bestuurster en drie kinderen kwamen om het leven. Ze waren op weg naar de Efteling. Bij een wereldwijde actie van Interpol en Europol zijn ruim 1200 ton voedsel en bijna 430.000 liter drank in beslag genomen. Het gaat om eten en drank met valse labels of van slechte kwaliteit. Er zijn 96 mensen opgepakt. Het onderzoek werd uitgevoerd in 33 landen, waaronder bijvoorbeeld Nederland, maar ook de Verenigde Staten en Vietnam. Volgens Interpol en Europol zijn er internationale voedselbendes actief die ze zo een halt willen toeroepen. Het nucleaire bedrijf NRG in Petten is weer begonnen met de productie van medische isotopen. De productie lag stil sinds september toen er een afwijking in de kernreactor werd ontdekt. Volgens het bedrijf zijn de problemen opgelost. In Petten wordt bijna een derde van de radioactieve isotopen geproduceerd... die wereldwijd worden gebruikt, onder meer bij het opsporen van kanker en het behandelen van tumoren. In het zuiden van Syrië zijn door een autobom... zeker 32 mensen om het leven gekomen, onder wie 10 opstandelingen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Staatsmedia melden dat er drie doden zijn gevallen. Het Syrische leger en de opstandelingen... geven elkaar doorgaans de schuld van zo'n aanslag. Het weer, het regent en vannacht gaat het harder waaien... met aan zee een tijd zuidwester storm. En er is ook kans op zeer zware windstoten. Morgen ook veel wind en enkele buien, maar ook wat zon. En het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Rob Oudkerk. Goedenavond, dit is één op straat, maar dat zeggen we niet op straat. Het is in de kroeg en wel Partycafé de Bierkaai in Andijk. Wij komen met de betrokkenen tot u op de radio. En we presenteren de naakte feiten en dat zijn vanavond de halfnaakte feiten. Want straks gaat het hier los op Valentijnsdagavond. Want dan gaan de vrouwen hier topless bedienen. Uh, ik sta hier in de kroeg. Jij ziet er helemaal niet topless uit. Nee, ik ga ook niet topless. Ja, ga niet topless. Er komen speciale vrouwen om topless te bedienen hier straks? Ja, klopt. En hoe laat komen die? Um, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Dat weet je Verwacht je volle bak? Ja, dat hoop ik wel eigenlijk. Alleen maar mannen? Nou, ook vrouwen toch? En is er voor die vrouwen ook iets te doen, behalve die topless vrouwen? Ja, er komt ook een man. Er komt ook een man. Een man, er komen wel meer mannen. Maar een man, en wat voor speciale man? Ook uh, voor... Uh strippen daar niet strippen dan niet nee, maar uh, voor te bedienen. Om te bedienen, een beetje teasen en bedienen. Dus we hebben topless vrouw achter de bar, we hebben een man achter de bar... en het wordt hier in Andijk, ik heb begrepen dat het na 11 uur echt losgaat. gaat... wordt het hier uh, helemaal uh, bingo en feest. You can leave your head on is een prachtig nummer... wat u misschien kent uit de film Nine and a Half Weeks... waarin de mevrouw gaat strippen voor de meneer... die daar buitengewoon opgewonden van raakt. Waarom zijn wij vanavond in Andijk en wat is er hier aan de hand? De gelegenheid van Valentijnsdag is het... Uh, ja, is het ook zoeken naar nieuwe uitdagingen en hoe uh, dat mooi, hoe kan het nou mooier dan een feest maken met uh, topless dames en schaarse kleden heren? Uh, hier in Dijk. Ik loop nu naar buiten naar de bus toe. Het is een hele grote dijk. Het is maar goed dat we er vanavond zijn. Omdat ik bang ben dat als morgen de windkracht 12, 13 hier losbreekt. Wij ons leven hier nauwelijks zeker zijn. Maar voorlopig staan we achter de dijk en komen de golven er niet overheen. De burgemeester die vond het helemaal geen goed idee dat hier vanavond topless zou worden bediend. Hij kreeg er lucht van en hij wilde er een stokje voor steken. Maar desondanks gaat het feest toch door. Wat vindt u ervan? U kunt meepraten en bellen op 0800 1121 of twitteren, hashtag 1opstraat, mailen naar 1opstraat.ntr.nl... en u kunt meekijken via onze eigen website of de website van Radio 1. Wat vindt u? Bent u ervoor voor dit onschuldig vermaak? Of is het goed dat de burgemeester van een dorp de goede zeden streng bewaakt? Verslaggever Tjaden ging vanmiddag eens in het dorp Andijk kijken... om te horen wat de inwoners er hier eigenlijk van vonden. Ja, ik vind dat een hele goede opstelling van de burgemeester. Ik, ben het, ik sta er helemaal achter. En hoor. Ja? Ik vind dat het sowieso nergens moet kunnen. Maar ik denk dat het hier wel zeker misplaatst is. Dat is wel in Andijk ook een christelijk dorp. Ja. En dat willen we ook graag houden zo. Ja. Met christelijke en... normen en waarden. Ik denk dat het altijd belangrijk is om ook, uh, als wij naar Afrika gaan, moeten we ook cultuurstudie doen. Ik denk dat deze meneer ook hier cultuurstudie zou moeten doen. Als we naar Andijk gaan, moeten we ook cultuurstudie doen. Absoluut, absoluut, ja. <laughs> nou ja, we werken, of we wonen in een uh, moderne tijd, dus uh, we leven in een moderne tijd, dus het mocht gewoon kunnen. Vind ik, laat het lekker gaan. Ik vind dat hij zijn eigen mening wil geven, maar of hij er nou wat mee opschiet, ja, dat weet ik niet. Want het gaat natuurlijk, ja, zoals op Facebook het gewoon gaat gewoon door. Ik ben hier geboren en getogen. En, uh, en hoe lang woont u hier al, als ik vragen mag? Uh, nou, eens even kijken, Wouter. Bijna tachtig jaar. Dus tachtig jaar al. Ja. En uh, nou, nu wordt er vanavond een striptease hier georganiseerd. Ja. Uh, in Café de Bierkaai, op Valentijn. Vindt u dat een goed idee? Nee. Het ho hoort hier niet. Helemaal niet. Ik ben er tegen. En waarom bent u daar tegen dan? Ja, ik vind het onzin. Ik vind het gewoon onzin. Een beetje ophitsen en uh, later hebben anderen er weer last van. Uh, ik, nee. En hoe bedoelt u dan, hebben anderen daar weer last van? Nou kijk, uh, als jij een beetje een nakte vrouw ziet zouden zo, dan uh, krijg je toch wel de stijgingen denk ik en zo hier of daar. Ja, dus je bent bang voor allemaal hitzige mannen hier straks op de straten. Ja, ik ga de straat toch niet op vanavond. <laughs> ja. Wat denk als je als ze je bakken? Die gaat de straat niet op vanavond. Dat is om meerdere redenen een goed idee, want het pleurt hier werkelijk van de regen. Jan Schijm, cafébaas. Een hele jonge cafébaas. Hoe oud ben je? Ja, dat klopt. Ik ben 23 jaar. Wanneer ben je dit café begonnen? Uh, begin december heb ik hier de sleutel gekregen. En toen dacht je, laten we er in februari eens een goed feest van maken. Valentijnsdag, hop, topless bediening. Hoe kwam je op het idee? Ja, hoe kwam ik op het idee? Uh, ja, wat moesten we doen met Valentijnsdag? Je moet ook feestdag aangrijpen altijd dag dit jaar op een, op een vrijdag, nou, een hele mooie dag hier, altijd feest in de bierkei. En toen kwamen we op het idee, nou, zullen we met z'n allen even wat lekkers gaan eten hier, tafeltjes dekken. Nou, ik dacht, nou, laten we dat maar niet doen trouwens. We pakken het grotere aan, we halen hier een striptease naartoe. En die striptease werd topless bediening. Dus niet alleen striptease, maar ja. topless bediening. En je ging ook nog een lapdance organiseren volgens mij. Vertel even aan de luisteraars, voor die het niet weten, wat een lipdance is. Een lapdance? Ja, wat is een lapdance? <laughs> dat heb ik zelf ook nog nooit gezien. Je hebt het zelf nee, nog nooit gezien. <laughs> en daar geworgen ze je in, maar... Nee, ja, nee, ik, denk, is, ik wil ook een mee meemaken. Ik heb, je, heb je er zelf ook iets aan. Ik kind net, een van de, van de vrouwen achter de bar, maar die gaat niet topless. Ze, ze komen van buiten, begrijp ik, de topless dames Van buiten aan Dijk. Ja, die zijn gewoon via een bureau zijn ze ingehuurd. Uh, ze zijn hele mooie dames, moet ik zeggen. Die heb je al wel gezien? Die heb je gekeurd? En ik mocht keuren, ja zeker. En wat kost dat nou, een topless dame in huur? Ja, dat laat ik in het midden. Dat laat je in het midden. Um, nou kom ik net uit de kroeg, er zijn denk ik nu een man of twintig. Wat verwacht je vanavond, dat het helemaal vol wordt? Ik verwacht wel aardig wat, uh, wat vol ja. Ik denk dat, uh, dat het pittig vol wordt. Uh, nou kwam de burgemeester van Andijk, die volgens mij helemaal niet toevallig ook van zijn achternaam String heet. die kwam erachter. <lacht> um, <lacht> hoe, uh, hoe kwam hij erachter? Ja, ik denk uh, via via. Ik heb wat geadverteerd op Facebook. Ik heb uh, advertenties gehad in, uh, in de krant. Uh, ik denk dat hij ook de krant leest. En dat hij zodoende uh, dat hij de lucht van heeft gekregen. En toen dacht hij, dat moet mooi niet doorgaan. Praten we zo even verder. Ik kom even bij twee klanten die ik meegeplukt heb uit de kroeg. Wat ja, is jouw klopt. naam? Breindekker. Uh, jij bent echt hierop op afgekomen op drie iedere vrijdagavond. Nou, ik kom hier uh, regelmatig kom ik hier wel even langs, ja. Ik, zeg maar, uh, ik had natuurlijk met Jan gesproken en hij zei je moet zeker uh, vrijdag de 14 e moet je hier even langs komen. Is Valentijnsdag niet gewoon een dag van een heel lief kaartje sturen aan een heel lief meisje? In... No, misschien voor andere mensen wel, maar voor mij niet hoor. Nee, wat, wat is Valentijnsdag voor jou? Hetzelfde als de andere dagen, gewoon bier drinken. Oh, gewoon bier. Oh, dat gewoon 300... Het maakt helemaal niet uit dat het Valentijnsdag is voor jou? In principe niet, maar het is wel leuk. Okay. Um, je zegt het is wel leuk, ik kom daar extra op af, maar je komt gewoon wel vaker in de bierkaai. Uh, ik ga even naar je collega, um, die net zijn telefoon um, uh, uitdrukt. uitdrukt ja. Um, wat is jouw naam? Ja, Peter. Peter, Peter uh, hartelijk welkom hier in de bus tegenover de kroeg. Raar gewaarwording om nou in de bus op Radio 1 te vertellen wat er hier vanavond gaat gebeuren. Nou, viel... uh, dat wel. Maar ja, uh, ik vind het wel uh, heel erg opgeblazen op niks af eigenlijk. Ja, wat, vertel eens, wat, waarom vind je het opgeblazen? Ja, ja, kijk, uh, het is een jonge ondernemer en uh, doet zijn best. En uh, ja, en dan. Uh, nou, Wanneer was het dat je het had geregeld? Twee weken terug, anderhalve week? Ja, vanaf twee weken denk ik. Ja, ja hij doet zijn best om zijn klanten te trekken. Ja, en de meeste mensen die op Valentijn met zijn, met zijn vrouwtje de deur uitgaat, uit eten, ja, die ben je sowieso als, als klanten kwijt. Ja. Maar ja, nu is het gewoon echt van, ja, alle vrijgezellen, die wou je zijn tent in uh, trekken. Heeft ja. Andijk veel vrijgezellen? Weet je waarschijnlijk niet, maar zijn ja, er wel ja. veel? weet geen mens. weet he. geen mens. We zullen het vanavond meemaken. Okay. Oh, ja, de ene week zijn ze vrijgezellen, de andere week niet. Zou ja, nou, nou, nou, het is ja. elke okay. dag okay. Okay. Hey Luister eens, naar jouw mening, Peter, is er genoeg te doen voor jongeren in Andijk? Ja, ja euh, nou, niet echt. Ja, ja en nee. Maar ja, wat zijn jongeren? Hé? Nou, uh, wat zijn jongeren? Nou, ongeveer pak een beetje tot 25, tot 30. Dat vind ik uh, het nog wel ja, jong. Ik ja, we ja. ben zelf natuurlijk heel oud. maar dat, en, Je zegt ja en nee. Wat is er ja? Dus wat is er te doen hier en wat is er niet te doen? Nou, kijk, zoals uh, uh, voor Jan in de kroeg. Nou, je mag ook al uh, alleen maar bier drinken als je 18 bent. Nou, je mag alleen maar naar binnen als je 16 bent. Maar dan mag je alleen maar uh, fris drinken. Ja. Uh, ja, niks te doen. Ja. Uh, als je thuis zit te knibbelen en, uh, je, en je gaat de deur niet uit, dan is er altijd niks te doen. Maar, ja. ja er uh, zijn sportverenigingen zat. Uh, je noemde net even iets interessants. Geef even de microfoon aan Jan, uh, de eigenaar. Want inderdaad, sinds 1 januari hè, mag je vanaf je 18e uh, gewoon niet meer drinken in de kroeg. Denk je nou niet dat er vanavond een hele scherpe controle op is? Ja, dat weet ik wel zeker. Uh, Kijk, hoe controleer jij het eigenlijk? Op het moment dat het druk wordt, heb ik zoals vanavond verwacht ik wat drukte. Dan heb ik gewoon een bandjesysteem. Iedereen die 18 is, die krijgt een bandje. Zonder bandje krijg je gewoon geen drank. Maar ja, dan gaat degene die 19 is met een bandje gaat gewoon drie pilsjes halen. Waarvan twee voor iemand van 17 en 16 toch? Tenminste, dat zou ik verzinnen. Ja, dat is dus het kromme beleid. Ik kan het niet controleren op sommige momenten. Maar ik krijg wel de boete. Dat is wat met wel meer dingen zo. De uitbaten wordt altijd beboet. In Eindhoven, ik onderbreek jullie even, ja. is er eigenlijk ook een feestje: namelijk uh, PSV Herakles. En daar zit Ragnar. Bij <güls> nee, Niemijer. Ja, feestje. Uh, ja. Daar <güls> heel zit Ragnar, Ragnar Niemijer. Uh, om acht uur begonnen. Ja, dat is een heel ander Maar er zijn wat mensen in Eindhoven die al een klein feestje <güls> ja. gevierd hebben. Wat een flauw bruggetje, want het staat na een minuut of twaalf. 1-0 voor PSV. Na een doelpunt van Depay al na vijf minuten schoot raak voor PSV. En die wedstrijd tegen Heracles. PSV zesde. Heracles de nummer elf van onze vaderlandse eredivisie. En uh, daar ging eigenlijk uh, wat matig spel van Heracles op het middenveld aan vooraf. Te Wierik. Niet goed aangespeeld. Behandelde de bal zelf ook niet goed. Locadia kon hem overnemen. Paasje door, uh, door het hart van de verdediging bij de ploeg uit uh, Almelo. Heracles. En in twee keer, want er was nog een redding van, uh, van keeper Pasveer, werd er uh, gescoord door Depay... En die maakt dan toch zijn zevende van het seizoen voor PSV. Op een veld overigens laat ik dat dan nog even zeggen. Wat hier voor de hoofdtribune echt drijf en drijf nat is. Heel even dachten we van nou misschien moet er nog wel gekeken worden of er überhaupt gevoetbald gaat worden. maar. Het is het enige slechte stuk, maar het is wel heel slecht. PSV valt aan, wat levert dat op met bijvoorbeeld voor het doel vrije mensen. Bijvoorbeeld Ruiz, maar die krijgt de bal niet. Zo blijft het 1-0. De Pai heeft nog opgepakt aan de andere kant van het veld. En verovert een, een corner, de tweede voor PSV bij de 1-0 voorsprong. Voor de ploeg uit Eindhoven van Guus Hiddink en uh, Philip Koku tegen Heracles. naar Niemeyer... Um... De lijsttrekker van de ChristenUnie, Sylvia Visser, is echt mordicus tegen wat er hier vanavond gebeurt. We gaan een collega van haar vragen. Hartelijk welkom. Um, het uh, Meester van CDA Medenblik. Medenblik ligt hier vlak in de buurt, hè? Mm. Ja, dat klopt. Ja. Nee, oké, okay. nee, even voor de topografie voor de mensen. Nou, het is de gemeente Medenblik. He? Het is ja, de, de, gemeente de, de gemeente hoort daar weer ja. onder. Ja, maar goed, dat mensen in Eindhoven op de tribune weten dat niet. Hoor. Nee, gaan maar bij deze wel, hè? Nu, de... ja. nu weten ze het wel. Via Racht naar mij, weten ja. ze dat. Ja. Uh, wat vindt het CDA, of wat vindt u? Uh, is dit een. Slecht idee. Tast het de norm nee. en waarden aan? Nee. Nee. nee, je kan je geen bezwaar tegen hebben. Nee. Maar uh, je kan wel moeite hebben met het openbare karakter. En in die zin vaak uh, zijn dit soort feesten, daar wordt entree voor geheven. Uh, het heeft vaak een wat uh, discreter karakter. En uh, dit is wel erg openbaar, wel erg openlijk aangezet. Wat zou Jan moeten doen? Gewoon een besloten feest van maken? Zoiets? Nou, bijvoorbeeld, ja. Of, of, uh, ja ik, ik zeg, ik, vaak zie je dat dit soort striptease acts of topless bediening... Ik zie het niet vaak, hoor daar niet van. Maar dat heeft vaak een besloten karakter. Ja. En uh, ik denk dat je daar uh, wel naartoe moet gaan. En ik begrijp ook wel burgemeester Streng, die begrijp ik wel als hij zegt... Ja, wat is toelaatbaar en wat is niet toelaatbaar? Nou, daar kan je heel lang, heel lang over discussiëren. Dat heeft natuurlijk veel met normen en waarden te maken. Maar ja. het heeft natuurlijk ook veel met wetgeving te maken. We gaan even in de leer bij Jasper de Boer. Jouw advocaat Jan. Die jij ik geloof ik afgelopen dinsdag in de hand hebt genomen. Meneer de Boer, goedenavond. Goedenavond. Wat kan de burgemeester eigenlijk doen? Wat kan hij verbieden? Wat kan hij toelaten? Ik bedoel, hoe zit dat wettelijk? Nou ja, in dit geval. Ik hoorde net ook al even in de uitzending van. Het is een ondernemer die iets probeert. En om klanten te trekken in deze crisis tijd. Dus die heeft gewoon bedacht. Nou, ik bedoel. Stoppersbediening in een striptisch act. En op zich was daar niet te veel mis mee, zou je zeggen. Totdat er een preventieve last onder dwangsom op de vloer op, de, op de deurmat lag. En hoe hoog was die dwangsom? 10.000 euro. Doe maar. Ja, dus dat was een verleven schrikken. En uh, toen heb ik dat uitgezocht, samen met uh, de ondernemer. En toen kwamen we toch eigenlijk wel tot de conclusie dat hij iets te vlug was. Want je hebt inderdaad een vergunning nodig. Want als je een striptisch act hebt... Dan heb je toch wel een, een evenement en daar heb je een vergunning voor nodig. Maar toen hebben we gebeld met de gemeente en hebben we gezegd: van ja, vergunning nodig. Ja, je bent te laat, drie weken te laat, dus uh, het is buiten de termijn. Ik zeg: als een aanvraag heeft dan kan je dat met vijf minuten beoordelen. Ja, ja, eigenlijk kon dat wel, maar dat was ook een beetje erodisch getint. En toen konden wij zeggen: ja, maar dat is geen afwijzingsgrond in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening. Geen afwijzingsgrond in het kader van de plaatselijke verordening. Dus dat weten we inmiddels. Blote borsten zijn geen afwijkingsgrond in het teken van de plaatselijke verordening. Dat is mooi. Nou, Peter, wacht even. Peter zit in de bus en wil daar even iets over zeggen. Ja, hm. kijk. Weet je wat het ijreet is? Ze hebben het alleen maar over de vrouwelijke uh, topless bediening. Maar er staat ook een, uh, later vanavond, ook een man in een string... Uh, kijk, uh, we kennen het niet opgehoord dat het uh, discriminatie is. of uh, vernedering uh, ja, nee, ja, van vrouwen. Het is gewoon van beide kanten heb je het wel aangepakt. Dus hij heeft wel daar inzicht. van dat hij dat niet. Ja, hoe ja, ja, moet je het zeggen. Ik nog even aan Jan. Jan, dat heb je bewust gedaan? Dat je niet alleen maar uh, vrouwen, maar ook een man hebt gehaald? Ja, tuurlijk. Als ik alleen twee vrouwen haal... dan ben ik eigenlijk een tent vol met, met dit mannen man uh, hier in Andijk. Uh. Dat is voor niemand wat aan. Maar ook om een beetje die discriminatie tegen te gaan. Dat je misschien later de horen krijgt van... ...ja, je doet het alleen maar voor de mannen, je doet het niet voor ons. Ja, maar nee. Ik zeg altijd, ik, ben, ik heb dit café voor iedereen. Uh, niet voor mezelf, maar voor iedereen uh, uit aan de IJK en omstreken. Uh, uh, jong, oud, uh, mannen, vrouwen, ik wil iedereen tevreden houden hier. Meneer de Boer, uh, het CDA suggereerde net, bij monden van uh, het meester... ...dat als het besloten is, dat het dan allemaal wel mag. Zit dat inderdaad uh, wettelijk gezien zo? Uh, hoe meer besloten, hoe meer er mag? Op zich klopt dat, want een evenement, dat is iets wat openbaar is. En als het besloten is, dan voldoet het minder snel aan de, ja, de definitie van evenement. En bij een evenement moet je een vergunning hebben. Oké, okay. ik ga nog even terug naar het meester van het CDA. Um, u mag natuurlijk zelf zeggen, wat uw normen en waarden zijn. Waar trekt nu nou de grens? Nou, uh, ja, dat is een hele goede vraag... Uh... Ik, ik denk dat, uh, dat vertier zoals vanavond, en zo zie ik het, uh, vrij onschuldig is. Uh, maar je mag wel, en, en dan kom ik weer terug op het toelaatbare van uh, burgemeester Streng... Uh, hoe ver gaat een lapdance in dit geval? Hè? Want uh, van het een komt het ander, het kan vrij ver gaan. Uh, ik, ik ken de details ook niet. Maar uh, het, het kan zomaar zo zijn dat er hier een, uh, een, een, een vrij aardige pornoshow wordt opgevoerd. En ja, dan, is, dan komt al gauw het toelaatbare, het besloten karakter om de hoek kijken. En vooral de discreetheid. Laten we, eens even, laten we eens even afstappen van, van uh, waar de grens ligt. Die ligt voor iedereen natuurlijk ergens anders. Ja. Uh, wat wij vanmiddag merkten, uh, onze verslaggevers hier... die merkten eigenlijk dat Andijk een beetje verdeeld is in twee kampen. Een kamp wat zegt, luister eens jongens... dit, dit tast echt de normen en waarden aan. En een kamp wat zegt, prima... je moet toch een beetje aantrekkelijk dorp zijn voor uh, jongeren. We moeten toch ook een beetje aan onze eigen economie denken. We moeten toch zorgen dat het leuk is dat, mensen, dat we mensen hier naartoe trekken. Twee kampen, ik weet niet of het 50-50 is. Maar hoe stel je nou de een tevreden en de andere tevreden? Want daar is de politiek toch voor. Ja, jawel, en ik, ik vind dat je respect moet hebben voor elkaars waarden en normen. En uh, dat is belangrijk. En uh, dat geldt voor zowel de, de, de ouderen die hier wat meer moeite mee hebben... maar ook voor de jongeren die hier... Uh, want er zijn ook jongeren die hier moeite mee hebben... maar ook jongeren die hier uh, graag... Uh, hun, uh, hun biertje komen halen onder het ge, hè, met, met de ambiance van, van topless dames... en later op de avond een, een schaars geklede heer. Ja, ik, ik, vind, ik vind dat je dat vooral uh, op, uh, voorop moet stellen. Het, het waarderen en het respect hebben voor elkaar. Daar gaat het om. Is Andijk heel religieus? Er wonen hier 6500 mensen, geloof ik, als ik het uit mijn hoofd zeg. Ja, ongeveer, ja. Religieus? Ja. Nou, uh, het ene gedeelte wel en het andere gedeelte weer niet. Het gedeelte waar we nu zitten... Dat was, uh, vroeger hoorde dat bij de parochie Wervershoof. Wervershoofd is een katholiek dorp, kom ik vandaan. Ja. En dat, zit hier, dat uh, ligt hier vlakbij. En uh, dit was, uh, vroeger behoorde dat tot, uh, tot de parochie Wervershoof. En dat is het katholieke gedeelte. En hoe meer je naar het oosten gaat, daar wordt het wat, uh, wat uh, gereformeerder. En uh, protestanten. Nou, denk Daarom. ik over katholieken, die hebben het ongeveer uh, soms uitgevonden dat ze wel eens uh, uit de band springen. Dus ja, daar kan het probleem maar... niet liggen. Nee, dat, dat, klopt, dat klopt. En uh, als CDA hebben wij natuurlijk uh, uh, van alle uh, bewegingen wat. Om het zomaar even te zeggen. We hebben gereformeerden, we hebben katholieken, we hebben protestanten. Uh, en ook daar komt weer uh, bij kijken dat je elkaar moet respecteren. Uh, want er zijn natuurlijk ook CDA'ers die vinden dit geen goed idee. En daar heb ik ook begrip voor. Uh, zelf als katholiek CDA uh, vind ik, heb ik hier geen principiële bezwaar tegen. Nee, nee. Ik ga even terug naar Jan. Um, je zou kunnen zeggen, ja, uh, je bent gewoon te laat geweest met je vergunning. Altijd een paar weken eerder uh, aangevraagd en dan hadden wij waarschijnlijk hier met de bus niet gestaan... en dan had niemand verder in Nederland het geweten. Is dat niet een beetje zo? Ja, natuurlijk. Uh, ik had het eerder kunnen aanvragen. Dan is nog de vraag, had ik die vergunning gekregen? Want uh, zoals de burgemeester minister Eng, die zegt ook, het is erotisch getint. Wij willen dat gewoon niet in ons uh, gemeentebeleid. Maar uiteindelijk via de advocaat heb je die vergunning ook gekregen. Nou zou je ook kunnen zeggen, ik vroeg het net al aan een van je gasten. Wat hebben Valentijnsdag en Blote Borsten nou met elkaar te maken? Nou eigenlijk alles. Ja nee, dan moet je het even uitleggen. Uh, je neemt je vrouwtje niet mee uit eten uh, omdat het eten zo lekker is. Het draait allemaal om één ding. En dat is... Blote borsten. Blote borsten. Nee, ja. het draait, Wat wij vanavond in Andijk leren, dames en heren luisteraars. Het draait allemaal om één ding en dat zijn blote borsten. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, want je bent natuurlijk ondernemer. Het is gewoon lekker ordineer geld verdienen. He, zo zit het toch ook eigenlijk? Of zie ik dat verkeerd? Ja kijk, ik moet ook mijn brood verdienen natuurlijk. Maar uh, je, je kan wel alle avonden een klavijasavond organiseren. Maar uh, dat schiet allemaal niet dat op. Dat zijn geen blote borsten. Het nee. meeste zei, het gaat om respect voor elkaar. Dus ook voor een andere mening. Uh, had je nou niet moeten beseffen, je, je bent jong, je hebt een leuke kroeg, ik ben er net binnen geweest. Had je nou niet moeten beseffen van nou, blote borsten, stripties, lapdance. Past dat nou wel in zo'n klein dorp als uh, Andijk met veel oudere, traditionele religieuze bewoners? Had dat niet gemoeten? Niet. Ja kijk, ik... Uh, past het in zo'n dorp, het is altijd nou zomerdag geweest en ik had ze hier op het terras laten strippen. Dan moet iedereen verplicht naar kijken die langs rijdt, nou, dat is niet aan de hand. Wie het niet zien wil, die komt gewoon lekker niet. En wie het wel zien wil, uh, die komt lekker wel. En we kunnen het vanavond zien. Uh, uh, zijn ze het ermee eens of niet? Als het druk is, wel. Zo niet dan niet. Ik heb er ook één puntje erover. Nu zeg je er dus eerder op de, van deze vraagstelling begon je over: is er wel eens wat te doen in een buik? Ja. Nou, die antwoord durf ik heel makkelijk te beantwoorden. Dat is niet zoveel hier. Als het dan zo'n zo avondje wordt georganiseerd dan is dat hartstikke leuk voor de, voor de, voor de, voor de Andijkers en ook voor de Werfzo, want zij zitten precies tussenin. Oké, okay, want ik begrijp ook dat Andijk... als je naar die, officieel die topografie kijkt van het dorp... dan zie je dat het langzaam echt vergrijst. Hè? Andijk steeds ouder wordt. Ik geloof zelfs dat in het jaar 2030 of 2040 zoveel vergrijzing is... dat je eigenlijk helemaal niet meer van een gemengd dorp zou kunnen spreken. Is dit nou een van de manieren om te zorgen dat de jongeren hier blijven... of komen of blijven hangen? Nou, ik denk meer dat het uh, voor het uh, vermaak is voor nu... Ik, ik, ik kan nou niet kijken in de toekomst van uh, hoeveel, mensen hier nog, hoeveel jongeren hier nog wonen. Nou, wel maar ik kan wel uh, zeggen van, uh, van het is gewoon een leuk feestje. En er is al bijna niks te doen hier in een wijk. En dit is gewoon een leuke oplossing om van een weg te vinden. Oké, okay, dat punt is duidelijk Jan. Nou, kijk eens een oplossing. Uh, vanavond uh, uit de kroeg gedaan. allemaal een baby'tje maken. <laughs> Op probleem opgelost. Oh, dan weet je, maak ja. het probleem Dat is weer een andere avond waar je vergunning voor moet vragen. Nee, dat, heet, dat heet een stroomstoring. Dat heet een, stroom, dat heet een stroomstoring. Nou, even, dit is natuurlijk dit is een heel klein conflict. Dat is eigenlijk keurig opgelost. Ik begrijp goed dat je vanavond wel een lapdance mag organiseren, maar um, dat uiteindelijk het feestje of zo rondom die lapdance dat er pas volgende keer mag. Begrijp ik dat goed? Nou, wat ik met de gemeente met de burgemeester heb afgesproken, ik mag hier dus wel uh, topless bediening uh, voeren vanavond, maar ik mag geen daadwerkelijke lapdance voeren vanavond. Dus we hebben het podium weer weggehaald. Maar we worden gewoon keurig bediend uh, door de blote vrouwen en de blote man. Podium weggehaald, keurig bediend. Nou is er nog een andere oplossing. Die hebben ze een keer in Hilversum gekozen. Ik geloof dat het vijf jaar geleden is. Toen hadden ze ook topless vrouwen. Maar die lieten ze gewoon niet bedienen. En dan vallen ze niet onder een of andere vergunningstelsel. Dus dan kan het ook. Dus je kan ook gewoon blote vrouwen in je koel laten rondlopen. Is dat niet een idee? Had u me vorige week niet even kunnen bellen. <tie> Als ik, als, ik, als, als ik het geweten had, dan had ik dat graag voor je gedaan. Ja, ik zit nu even hulpeloos naar mijn eindredacteur te kijken. Maar die wist het vorige week ook nog niet. Kijk, in Lopik, in Hilversum en een aantal andere steden ja. hebben ze dit ook aan de hand gehad. En zag je juist dat kleine christelijke partijen, maar ook wel het CDA... zeiden van, jongens, dit gaat onze normen en waarden te boven. Nou, dan heb je het vanavond straks. Hoe laat moet je dicht vanavond? Uh, twee uur. Twee uur. Oké, okay, nou, morgen staat iedereen in Andijk weer op. En hoe kom je dan? Ik vraag het ook even aan uh, het meester. Hoe kom je dan... Uh, ...uit dit hele kleine conflict. He, we dit dit krijgt natuurlijk toch een staartje. Dat voel je aan. Zeker nu er een radio-uitzending over is. Andijk wordt misschien wel een beetje berucht en beroemd daarmee. Hoe zorg je nou? Want je zegt het wel mooi. Je moet respect hebben voor elkaars lol. Voor elkaars normen. Voor elkaars waarden. Maar ja, hoe doe je dat dan? Topples is topless. En dat je het niet wil is dat je het niet wil. Ja. Even, nou, ja. nou als, daar, als daar echt behoefte aan is... Uh, ...en dat, dat gaf Jasper de Boer ook al aan... Dan, dan zou je dit uh, binnen je APV moeten gaan regelen. Uh, als daar ook aanleiding toe is. Want uh, dan moet je dat allemaal nog tegen het licht houden. Ik heb, ik heb ook begrepen dat de burgemeester ons als gemeenteraad gaat, gaat uitnodigen. Om daar eens goed naar te kijken. Nou ja, laten we dat dan maar doen. Uh, ik... Sterker nog, ik heb begrepen dat de burgemeester uh, meer wetgeving wil hebben. Ik begreep zelfs strengere wetgeving. Ja, ben je voorstander heeft van? Ik vraag het even aan nee, de burgemeester. Nee, en, en uh, eigenlijk, uh, ja, Frank Streng is uh, van de VVD. En de VVD die roept altijd, we moeten minder regeltjes hebben. Uh, nou is hij natuurlijk als burgemeester, zijn uh, natuurlijk de burgemeester van ons allemaal. Uh, uh, maar ik denk wel dat dat, uh, ja, de verkeerde kant opdenken is. Hè, meer regeltjes, ik bedoel, je gaat allerlei dingetjes weer vastleggen in, in regelgeving en in wetten. Waar ook weer ontheffing voor het uh, andere uh, aan te woorden, Dat, dat is. zou je niet moeten doen. Wanneer is die gemeenteraadsvergadering? Nou, ik, de eerste is weer op 6 maart, maar ik neem niet aan dat het dan aan de orde komt. Uh, maar ik het denk komt één het... deze maanden aan de orde. Dat ja, dat denk ik wel. Ja, okay. ja, met name door dit, door dit gebeuren. Ja. Meneer, de Boer, ja. meneer de Boer, u bent nog aan de lijn. Moet de wetgeving in deze veranderen in uw optiek? Ja, dat zal wel moeten, want wat ik zeg, uh, de Algemene Plaatske Verordening gaat over de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid. En de burgemeester kan nu niet zeggen: uh, ik wijs het af omdat ik het onzedelijk vind. Dus, uh, en de burgemeester gaat daar sticht genomen ook niet over. Het is natuurlijk de gemeenteraad, die moet er iets van vinden. En, maar dan zal je moeten gaan definiëren op welk moment het over de schreef gaat. Wanneer je zegt: van, dit is onzedelijk en dit niet. Nou ja, ik denk ook in die zin dat het enigszins wordt opgeblazen. Uh, het is gewoon een ondernemer die nu met uh, toppersbedieningen uh, mensen probeert te trekken. En, uh, en uh, ja, over een jaar doet hij het nog een keer. Ja. En als je niet wil komen, dan kom je niet. En zo simpel ligt het eigenlijk. Jan, uh, tenslotte. Ja. Uh, hoe laat komen de dames? We komen in de loop van de avond. Je wilt geen tijdstip noemen, geloof ik? Ik hou alles voor me. Ja, houdt alles voor me. Um, laten we zeggen dat ze om een uur 11 komen... Goek ik. Uh, blijven ze helemaal tot het einde? of uh, Ja, zeker. Dat duur? Oh, ze toch wel. En ik ga je nog steeds niet uh, kunnen verleiden tot wat het uiteindelijk eigenlijk kost. Hè? Dat ga je niet vertellen. Nee. Laat, laat ik zo zeggen, de procedure... Uh, nou, nee, nee. Je mag blijven raden. Ik mag blijven raden, ja. Ik kan niet blijven raden, want uh, we zijn bijna het einde van de uitzending. Uh, nog één vraag. Als dit nou een groot succes wordt, ga je het dan uh, nog een keer doen? Ja, zeker. Uh, maar wel in overleg de volgende keer. Toch beter en dan nodig ik de burgemeester ook uit. En nodig je dan misschien ook uh, wat mensen uit die er tegen zijn... om eens te laten zien dat het misschien allemaal wel meevalt? Ja, ik hoop dat het allemaal komen vanavond. Alle 6500 ontdekers vanavond ja, ja, ja, ja, ja, ja, hoor. Ja, hoor. naar Café de Bierkaart. Ja hoor. Ja. Wordt een beetje over, over, over vechten tegen de bierkaart gesproken. Goed, wij gaan eruit met een, een uh, uh, gelach. Ik dank jullie allemaal dat jullie hier uh, aanwezig waren. gedaan. Um, aanstaande maandag na het weekend zijn wij daar weer. Uh, met één op straat. Dan komen we vanuit Emmeloord. Waar een bewoonster van de Saturnestraat zoveel overlast veroorzaakt. Dat de woningbouwvereniging haar via de rechter uit haar huis wil zetten. Steeds vaker veroorzaken op straat mensen met psychiatrische problemen, grote overlast. Woonwijken, waar dan ook. Het geld voor de begeleiding raakt op en is straks na 1 januari 2015 op. En moeten dergelijke mensen nou weer opgenomen worden in instellingen. In twee dingen gaan we gewoon door over Valentijnsdag. Want Margreet Rijntjes praat over dat wij eigenlijk allemaal... op een verkeerde wijze onze partner kiezen. Wij moeten beter ruiken. En juist de goede geur, zegt bioloog Patrick van Veen... kan ons tot goede partnerkeuze krijgen. En innovatie maar Janne Zwareman... praat over het nut, de lol, het wel en wee van uh, datingsites. Ik zou zeggen, ik wens iedereen een mooi weekend. Ik hoop dat er een, nou, vier, vijf medailles bij komen...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 En de Duitse minister Friedrich stapt op. Toen hij nog minister van Binnenlandse Zaken was... heeft hij informatie doorgespeeld over een parlementariër. De naam van die man was opgedoken in een onderzoek naar porno. Critici vinden dat Friedrich zijn Amtsgeheim heeft geschonden. Friedrich zelf vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij stapt op omdat het hem onmogelijk wordt gemaakt... om normaal te functioneren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max. Dan kom je tot... Twee dingen. True Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. We gaan het hebben vanavond over oerinstincten. Oerinstincten, om precies te zijn, in de liefde, waar we alles over willen weten, uiteraard. Bioloog Patrick van Venis heeft er een boek over dat vandaag uitkwam. Goedenavond. Goedenavond. Wij kennen elkaar nu, denk ik, 10 minuten of zo. Ja, um, ja welk oerinstinct is bij ons allebei nu actief? Nou ja, eigenlijk zeg maar is het het aftasten, het kijken, heel erg voorzichtig. En een mooie vind ik altijd zeg maar wat mensen heel moeilijk vinden. En het is leuk nu bij de radio, hè, want we zitten recht tegenover elkaar. We kunnen elkaar aankijken. Maar als er geen microfoon tussen zat, zouden we denk ik een klein beetje van elkaar wegdraaien. Want dan vinden we eigenlijk als mensen heel vervelend om heel recht tegenover elkaar te zitten. En dat is eigenlijk de eerste positieve tot verleiding. Daar zijn we eigenlijk mee bezig al. Dat uh, werkt <laughs> altijd zo. <laughs> ik ben benieuwd waar het toe leidt. Uh, als u twittert over deze uitzending, gebruik dan hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. En er wordt ook gevoetbald vanavond. PSV die speelt tegen Heracles. En die wedstrijd wordt bekeken door Ragnar Niemij. Hoeveel staat het daar? Het staat na 32 minuten ruim. Voetballen in Eindhoven nog steeds 1-0 voor PSV. Na nou, dat vroege doelpunt van De Pai. Dat is natuurlijk wel een lekkere ruggesteun voor Philip Cocu. Die met wat kunst en vliegwerk in de hand van Guus Hiddink. Toch twee overwinningen de afgelopen weken boekte. PSV is beter, heeft meer de bal. Gaat redelijk goed om met het aan één kant van het veld. Ja, lastig bespeelbare gras. Er is daar veel water gevallen. Het is er drijfnat. Maar PSV doet dat wel goed. Heeft wel gezien dat er één grote kans is geweest. Dat is precies tien minuten geleden geweest. Voor Heracles een kopbal van wel 15, 16 meter. Van de, de centrale spits van Mark Oet, de Duitser. En daar had uh, de keeper van PSV, Jeroen Zoet, maar net een handje tegenaan. Nu een goede actie van Depay. Die maakt zich vrij op het middenveld. Speelt dan af naar rechts. Op de rand van het Heracles strafschopgebied. Hij gaat zo op de goal af. Legt de bal dan breed en had er misschien gewoon voor moeten kiezen om met zijn linker uit te halen. Dan had PSV veel meer kans gehad op de 2-0. Nu staat het 1-0. PSV dominant tegen Iraknes. Dat hier de afgelopen jaren weinig heeft laten zien in Eindhoven. Eén keer wel nooit. En nu staat het dus weer achter. 12 minuten voor rust. Met 1-0 de goal van Depay gezien. We horen straks meer van jou, Ragnar Niemeijer. Te gast hier, Patrick van Veen, die het boek Oerinstincten van de Liefde schreef. Uh, volgens hem zoeken we onze ware niet op de juiste manier. Veel te weinig oer, even simpel gezegd. Er wordt hier heftig geknikt. Uh, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Um, Eerste actualiteit. Twee dingen uit het nieuws. die u heeft gekozen. Uh, het eerste is, vandaag werd bekend dat de economische groei 0,7% is. En dan denk ik, nou ja, dat een bioloog nou uitgerekend dit nieuws uh, pakt. Nou ja, het, heel, heel simpel. Deze bioloog is ook ondernemer. Ik heb gewoon een eigen bedrijf. En het rare is, ik heb helemaal niks met dit soort cijfers. Ik bedoel, heel simpel, daar kun je over nadenken. Maar je moet morgen gewoon je bedrijf runnen. Mm -hmm. en, en toch is het altijd weer, zeg maar, dat je dan even nadenkt. En ik word nu niet opeens heel erg hoopvol. Uh, want heel eerlijk, ik ben heel erg blij geweest met de crisis. Misschien te tegenovergesteld van andere mensen. Waarom? Um, nou, Omdat wat ik heb gemerkt is dat zeg maar, op een gegeven moment... merk je wel dat de markt wordt anders wordt. Je moet wel heel creatief worden. En ik denk dat wij in de, in de tijd van de crisis... toen er 2008, 2009 begon... wel heel goed naar binnen hebben gekeken. En, en ook gewoon zijn gaan nadenken... hoe gaan wij de komende jaren verder. En dat hebben we misschien niet zo heel erg bewust gedaan reagerend op de crisis, maar je moet wel creatief worden. En ik, ik zeg wel eens, als de crisis niet was gekomen... dan waren we waarschijnlijk failliet geweest. En we is dan? Ons bedrijf eigenlijk. Ja. Want hoe, wat, was er, wat gebeurde er? Wat, wat kwam er naar boven voor creativiteit? Nou ja, we, we zijn bijvoorbeeld naar het buitenland gegaan. Uh, uh, naar Duitsland toe. Uh, we zijn zeg maar, met de workshops en trainingen die we als bedrijf geven... zijn we naar Engeland gegaan. Uh, we zijn gaan nadenken over, over andere producten. Misschien is dit, we hebben het nooit zo bewust ingestoken... maar we zijn wel gaan nadenken Kunnen ja, ja. we andere dingen gaan ja. doen. Ja. Terug even naar die economische groei, die dus ja. belangrijker is voor u hè, als ondernemer. Ja. U zei, ja, cijfers, daar was u mee bezig, met ja. het getal 0,7%. Nou ja, het, het, het, het rare is, zeg maar. dan hoor ik dat, en dan hoor ik ook weer een uitleg erachter... Ja, de, de export groeit, nou leuk is, daar hebben wij ook mee te maken... omdat we ook in Duitsland werken... Um, maar aan de andere kant denk ik altijd van ja... als ik heel reëel ben, uh, maken mij die cijfers niet uit... En betekent dat uiteindelijk gewoon concreet wat voor mij telt... welk brood ligt morgen op de plank. Mm -hmm. En volgens mij geldt dat voor heel veel mensen. We laten ons heel sterk daardoor beïnvloeden. Maar saldo is eigenlijk het enige waar de meeste mensen naar kijken... Uh, wat zie ik op het einde van de maand op mijn bankrekening ja. staan. Maar u kijkt er dus gewoon naar als ondernemer, niet zozeer als bioloog. Wat het met ons doet... Ja, het, het, voor, voor mij is het zeg maar met name als, als, bio, of, uh, als ondernemer. Eigenlijk dat ik naar dit soort berichten ja. luister. En altijd denk: Oh ja, wat moet ik hier iets mee? Oh, het gaat goed. Uh, misschien blij. En dan denk ik vijf minuten later: denk, oh, er komt weer zo'n cijfer. Laat gaan. Uh, doen we doen gewoon lekker vandaag ons werk. En morgen doen we weer hetzelfde. Ja, um, de uh, relatie tussen de koks en uh, de mensen die komen eten in restaurants in Frankrijk is niet helemaal lekker op het moment. Een relletje daar. Het gaat over het fotograferen van rechten hè, in ja. restaurants... die worden dan vervolgens op Facebook gezet... bijvoorbeeld, en een aantal chef-koks... is er helemaal klaar mee... en die heeft dat nu verboden... Ze um, vinden dat, kort gezegd, de gasten eigenlijk te veel bezig zijn... met hun fotootjes en ja. hun, hun sociale netwerkje in plaats van met dat eten, waar zij zo hard aan gewerkt ja. hebben. Uh, hoe kijkt een bioloog naar? Nou ja, als, als ik kijk naar de bioloog, is wel iets heel raars. Want eigenlijk zeg maar, Wij mensen zijn eigenlijk een van alle, alle diersoorten... de meest sociale als het gaat om eten. Wij vinden het gezellig om samen te eten. We kruipen bij elkaar, maken samen eten klaar. Dat is eigenlijk bizar. Dat zie je bijna nergens anders in de dierenwereld. Nou ja, apen willen soms nog wel eens wat eten... Te delen. En dan, dan is het rare dat er dus nu zeg maar iets aan het ontstaan is. We gaan gezellig met elkaar eten, maar blijkbaar vinden we het dan heel erg belangrijk dat we dan ondertussen ook nog even Facebook bijhouden en aan andere mensen gaan vertellen wat we aan het eten zijn. En waarom is dat? Nou ja, dat kunnen heel veel motivaties zijn. Misschien is het even showing off. Hè? Even demonstreren van kijkers. Jongens, ik permitteer me in dit restaurant te eten. Ja, status. Status. Maar iets wat ik ook heel veel zie. En, en dat, dat is iets, ik wil niet zeggen dat mij irriteert... maar verwonder mij wel als bioloog... dat wij soms meer bezig zijn met sociale groepen die niet op dat moment aanwezig zijn. Dus we zijn meer bezig met mensen waar je niet naast zit... dan dat we echt aandacht hebben voor de mensen met wie we gewoon aan tafel zitten... of waar we gewoon naast elkaar zitten of op de bank mee zitten. Maar is daar een verklaring voor? Nee, dat daar is geen duidelijke verklaring, althans vanuit ons of van ons, in ieder geval vanuit biologie. Zeg maar je ziet dat mensen zoeken altijd contact op. Dat, dat hoort erbij. En, en dat, dat is ook zeg maar iets wat noodzakelijk is. We zijn gewoon sociale wezens. Maar dat we steeds meer zeg maar, bezig zijn met mensen die niet fysiek aanwezig zijn, dat komt natuurlijk gewoon door de techniek door de media die we hebben, social media. Uh, maar waarom wij daar toch zo mee bezig zijn... en soms zelfs meer aandacht geven aan de mensen die niet aanwezig zijn... Um, daar is eigenlijk nog niet echt een hele goede verklaring voor. Die komt wellicht ooit. Ik denk dat wel, want het is ook natuurlijk een heel een nieuw fenomeen. En dat laat ik ook heel reëel zijn. Als ik een jaar of vijf geleden heb ik wel eens op een congres... met sociologen en, en biologen wel eens gevraagd... Van hoe zien we eigenlijk zeg maar, de invloed van social media op sociaal gedrag en hoe wij met elkaar omgaan. <coughs> Sorry, daar begonnen nog wel een paar hoogleraren te lachen. Die zeiden van ja, maar dat is geen communicatie, dat is geen sociaal gedrag. En ik denk dat ze daar wel de plank mee mis hebben geslagen, maar daar ook al een hele tijd onderzoek hebben laten liggen. Maar goed, het zou als je uitgaat van de biologie, ook van Darwin bijvoorbeeld, ja. zou er een verklaring zijn: wellicht zit ik nu even gewoon te bedenken, mm -hmm. dat, dat Facebook zoveel mogelijk mensen je overlevingskansen terug naar de oerinstincten ja. vergroten, of niet? Nou, zeg maar, als je, als je kijkt, dat wij, wij, wij maken wel een calculatie, hè, zeg maar, dat dat contacten zijn ontzettend belangrijk. Wij, wij kunnen niet functioneren als een. Eenling, maar waarom zeg maar Facebook of of zeg maar contacten met mensen die we fysiek niet tegenkomen, eh, waarom dat zo'n belangrijke rol is gaan spelen? Ja, dat kunnen we eigenlijk nee. niet vanuit dat perspectief uitleggen, want uiteindelijk is het met name belangrijk, zeg maar de mensen waar je direct contact mee hebt. Ja. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat het uiteindelijk ook bijvoorbeeld een stukje status is. Eh, als jij heel veel vrienden hebt, zegt dat natuurlijk wel iets. Dus een vergroten van je netwerk zou misschien wel een statussymbool kunnen zijn. Max. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, mijn gast is bioloog Patrick van Veen. Die heeft zich verdiept in onze biologische drijfveren, in onze zoektocht naar onze geschikte liefje. Ja. ja. Hij schreef er een boek over, dat vandaag is uitgekomen. Um, nou, vertel het maar. Wat moeten we doen? Waar moeten we naar luisteren? We moeten gewoon weer naar, nou ja, ik noem het dan onze oerensteen te luisteren. En dat betekent eigenlijk, als je, als je op zoek gaat naar een partner, dan, dan kun je dat heel erg met je verstand doen. Hè? Je gaat echt zoeken van nou, dit, dit is wat ik wil hebben. Uh, klinkt ook echt hebberig bijna. En, en dit zijn de kwaliteiten. Uh, maar uiteindelijk vertelt jouw lichaam wel wie jij aantrekkelijk vindt. Jouw lichaam vertelt wel op wie je verliefd wordt. En dat gebeurt niet met je hersenen. En het bijzondere wat je ziet gebeuren, is dat mensen eigenlijk liefde steeds meer met de hersenen zijn gaan bekijken en zijn gaan beredeneren... terwijl ze soms dat gevoel dat omhoog komt... dat ze dat naar de kant schuiven. En ik denk dat we dat weer meer moeten toelaten. Want dat uh, gevoel, waar komt dat vandaan? Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat is eigenlijk, zeg maar, als je heel, heel bazaal teruggaat naar de oertijd... Mm -hmm. um, en in dit, of op dit vlak is de oertijd eigenlijk helemaal niet zo ver weg... Is eigenlijk zeg maar, worden wij gedreven door een aantal basisprincipes. Het eerste basisprincipe is dat mensen willen een partner willen ja. Omdat ze op die manier kunnen zorgen zeg maar, voor nageslacht. En dat nageslacht moet eigenlijk zo succesvol mogelijk zijn. Um, het tweede principe wat uiteindelijk er doorheen speelt, is zeg maar dat eh, als ze eenmaal nageslacht hebben... dan zou het ook wel mooi zijn dat beide zeg maar, investeren in dat nageslacht. Dat beide ook een stukje zorg dragen. Eh, want ja, heel simpel genomen... die man die kan zich er echt binnen een paar seconden van afmaken. Maar een vrouw zit toch wel een aantal jaren aan een baby en aan een kind... en alles wat er achteraan komt vast. Dat zien we bij mensen zien we bij apen precies hetzelfde. En dat betekent dat de natuur natuurlijk wel daarover heeft nagedacht... hoe zorg ik nu enerzijds ervoor dat ik heel goed nageslacht krijg... want je zult maar een verkeerde investering doen... maar het tweede mechanisme is... hoe kan ik ook nog ervoor zorgen dat die kerel een beetje gaat bijdragen in de zorg? Nou, Je ziet dat dat zijn de twee belangrijkste drijfveren... in onze zoektocht naar een partner. En daar denken we misschien al lang niet meer over na... Maar in heel veel delen van de wereld is dat nog steeds ja. ontzettend belangrijk. Maar hoe is dat geregeld in? Hoe merken wij of dat bij ons past? Nou ja, een heel simpel voorbeeld. Uh, geur. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld, zeg maar, uh, als we goed en gezond nageslacht willen hebben... Mm -hmm. dan is bijvoorbeeld geur ontzettend essentieel. Want geur vertelt ons precies welk type immuunsysteem de ander heeft. En dat betekent uiteindelijk, als je nu een ander type immuunsysteem zoekt... als je eigen immuunsysteem dan krijgt dat kind van beide iets mee. En dan is de kans dat het gezond wordt en goed kan overleven... net iets groter geworden. Ja, ja. En dat ruiken we dus. Ja. Uh, je kunt op de hoofdhuid van iemand kun je ruiken wat voor een immuunsysteem het heeft. Oh heet. ja? Serieus? Ja, ja, ik kan het nu niet <laughs> doen. Want heel simpel genomen, ik kan het niet bewust waarnemen. Ja. Als u aan mijn haar zit te ruiken, dan, dan kunt u daar geen analyse Nee, over... Nee, nee, nee. Dat, zo werkt dat helaas niet. Maar... Wel heel reëel genomen, merk je wel dat als je daar met mensen over praat... zeggen sommige mensen, ja, maar geur uh, uh, stoot mij aan tot iemand... Ja. maar geur maakt ook iemand heel erg aantrekkelijk. En dan bedoelen we niet een parfummetje... maar dan is het echt de natuurlijke lichaamsgeur. Waar ook heel veel geuren zijn op het voetbalveld, hè? Absoluut. Die mannen die zijn lekker bezig daar. Um, PSV die um, speelt tegen Heracles, stond net 1-0. Rachna er is gescoord, begrijp ik. Ja, het staat 1-1. Drie minuten voor de rust is er een goal geweest van Herakles Almelo. En wat voor eentje. Een zeer fraaie treffer van Brian Linsen. De aanvaller die terug is in het elftal. Hij maakt zijn negende van het seizoen. Hij wordt ingespeeld door Veldmaten, de centrumverdediger. Die het middenveld komt inschuiven een paas heeft wat links op het veld. En Linsen denkt niet daar. Stapt naar binnen en krult die bal werkelijk op fenomenale wijze. Langs Jeroen Zoet in de verre kruising zo'n beetje... En dat is eigenlijk wel een trechte gelijkmaker op basis van het feit dat er al kansen waren voor Roswell. Voor, voor Rosheuvel moet ik zeggen. En voor Oet even later van uh, dichtbij uh, raakte die nog een, een been Oet. Schoot uh, ja, bijna daar al die gelijkmaker binnen. Dat uh, kwam dus even later alsnog goed voor de ploeg van Jan de Jonge. Met dat uh, prachtige doelpunt van Brian Lins. De PSV krijgt een uh, tik vlak voor, uh, vlak voor rust. Oké, okay, 1-1 in dus inmiddels daar. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Patrick van Veen, geur is belangrijk. Uh, nou las ik in uw boek dat en ik dacht, nou ja, wat een onzin nou toch. Schoenmaten. Ja, nou ja, het, het, het, bizar. Ik, ik moet zeggen, ik stond ze zelf ook bijna van te kijken. Maar ze hebben een heel uitgebreid onderzoek gedaan bij verschillende culturen. Waarbij ze succesvolle koppels hebben geïnventariseerd. Waar hebben ze nu overeenkomst in? En daar, daar heeft men bijvoorbeeld gekeken naar fysieke kenmerken. En dan blijkt zeg maar dat mannen met grote voeten... blijken ook heel vaak een partner met uh, grote voeten te hebben. Of mm. met kleine voeten, andersom. Uh, maar ook bijvoorbeeld armlengte, daar zit overeenkomst in. Maar het bizarre is, wat je zou verwachten... is dat er ook overeenkomst zou zitten in bijvoorbeeld hobby's of hun persoonlijkheid. Nou, en daar blijkt geen grote overeenkomst in te zitten. Um, en daar is men vervolgens naar gaan kijken. Nou, wat is daar de oorzaak van? En nu blijkt dat mensen in hun partnerkeuze heel vaak toch mensen zoeken... die in fysieke eigenschappen een groot aantal overeenkomsten hebben. Daardoor zie je ook vaak dat mensen zeg maar, die heel knap zijn... ook een hele knappe partner hebben. En zijn mensen iets minder knap, zoeken ze ook een iets minder knappe partner. Maar goed, uh, is dat dan te verklaren over die voeten, bijvoorbeeld? Ja, ja het, het, het, de, de, de, de verklaring daarbij is dat zeg maar, de reden waar mensen vergelijkbare partners zoeken... is dat de kinderen dan ook op beide partners lijken. En uh, daarmee... En de voeten is dan, dat is dan een heel opvallend aspect. Nou ja, want voeten, ik kan me voorzitten blauwe ja, ogen of blond ja, haar... dat dat relevanter ja, is dan voeten. Ja. Niet waar? Nou ja, Dat heeft er ook weer mee te maken... dat soms he, hangt er vanaf af hoe je dingen bij elkaar mixt. Uh, van genen, want dat, dat is het. He. Je gooit van alles bij elkaar en daar komt een heel uniek kind uit. Um, maar echt die unieke kenmerken in lichaamslengte... Um, maar ook bijvoorbeeld schoenmaat, armlengtes... dat zijn unieke kenmerken Maar je eigenlijk ziet dat mensen altijd toch proberen te zoeken in overeenkomst. Zodat bijvoorbeeld als een kind wordt geboren uit ouders... die beide grote voeten hebben, ja, en dat kind heeft kleine voeten... dan zal pa toch even met ma gaan discussiëren. Maar is dat in essentie wat het is? Uh, want dat zijn dingen zoals... He, wat, je, wat u net zei, ja. Van, ja, als ik ga snuffelen aan iemand zijn haar... dan weet ik het eigenlijk niet. Nee. Dus het is wel zo dat dat belangrijk is, die geur. Nou oké, okay, je kan naar iemands voeten kijken en denken... nou ja. oké, okay, dat komt er enigszins overheen. Of nou, van niet heel groot of heel klein ja. vergeleken bij mij. Maar wat nog meer dan? Want hobby's is dus niet relevant. Nee, hobby's blijkt eigenlijk niet een, een factor te zijn. Leuk is, men heeft ook bijvoorbeeld gekeken... want je kunt dat heel mooi, mooi onderzoeken. Hè? Als je tweelingen onderzoekt... Um, Eén eigen tweelingen en je kijkt vervolgens zeg maar, naar de partners van die tweeling... dan zie je dat die vaak fysiek overeenkomsten hebben. En ze hebben bijna dezelfde schoenmaat. Maar die, weer partners, die schoenmaat. Weer die schoenmaat <laughs> ja. of armlengte of attractiviteit. Heel veel factoren, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk zeg maar dat die partners eigenlijk heel weinig overeenkomst hebben in persoonlijkheid. En dat is toch uiteindelijk een belangrijke factor dat je ziet... Uh, de biologie selecteert uiteindelijk datgene wat de overlevingskansen vergroot. Ja. En niet zozeer eigenlijk... Nou ja. Persoonlijkheid of het leuk of gezellig is. Nee, dus die immuniteit inderdaad, hè, die ja. ertoe leidt, die geur die bepaalt dus of dat bij jou past ja. en ervoor zorgt dat die kinderen heel erg gezond worden eigenlijk. Ja. Nou ja, iets, iets waar, wat zeg maar recentelijk of recentelijk een aantal jaren geleden kwamen onderzoekers ook erop uit dat hoe sterk dat doorwerkt. Als je bijvoorbeeld twee mensen hebt die een immuunsysteem hebben waar een hele grote match in zit, dan blijkt de kans dat die vrouw zwanger wordt een heel stuk kleiner te zijn. Dus een van de redenen waarom heel veel vrouwen problemen hebben met zwanger te worden... van die ene specifieke partner... is dat de overeenkomst in het immuunsysteem te groot is. Ja, ja. Een bekend voorbeeld is... en daardoor zijn gynaecologen daar ook onderzoek naar gaan doen... dat mensen heel lang in behandeling waren. Vervolgens gaan ze scheiden, krijgen een nieuwe partner. En opeens hebben ze allebei kinderen. En uh, is die vrouw opeens heel snel zwanger... Ja. en die man zorgt er ook heel snel voor na. Dus in zekere zin beschermt de natuur ook. Nou, Het is een hele goede bescherming ook tegen inteelt. Ja, precies. Ja. Want... Uh, uh, dat jij zeg maar een broer of een zus hebt uh, die je heel erg lief en aardig vindt... maar daar mag je niet verliefd op worden. Nee. Want zij hebben dezelfde geur, dus daardoor zorgt de natuur in ieder geval... Als, om in ieder geval te voorkomen dat er inteelden ontstaan. Ja. Um, geur, van grote ja. lang, duidelijk. Um, maar hoe zit het dan he, met parfumetjes bijvoorbeeld? <lacht> um, we hebben uh, gebeld met de Grieks-Nederlandse parfume parfumeur... zo noem je dat, uh, Spiros Drosopoulos. De wijze raad. Ik was altijd wel geïnteresseerd in, in parfum, uh, Met name wat het deed als je het vroeg, als, uh, nou ja, in, in de studententijd en zo. Ik denk dat het best wel iets uh, is waarmee je jezelf een beetje kan regisseren. Net zoals met kleding of andere accessoires. Het gaat niet alleen maar over wat je ruikt in een parfum. Of het uh, bloemig is of fris of uh, heel veel leer of dat soort dingen. Maar het gaat ook om hoeveel doe je op en uh, hoe, uh, uh, hoe, hoe luid moet je parfum zijn. Ik denk dat geur veel, veel belangrijker is voor mensen dan mensen zich realiseren. Maar dat komt omdat het voornamelijk op uh, onbewust niveau heel belangrijk is. En dat merk je eigenlijk uh, bij mensen die uh, hun geurvermogen verloren hebben. Het eten smaakt dan nergens meer naar en uh, je, je verliest gewoon heel belangrijke informatie over je buitenwereld. Ik heb wel geuren gemaakt uh, die sensueler zijn dan anderen. Er zitten voornamelijk de zogenaamde musks en uh, de ambegrie. Oorspronkelijk is het uh, eigenlijk een uitscheiding van uh, walvis. Dat ruikt ook niet heel erg lekker in het begin. Maar als je dit heel erg verdunt, dan uh, geeft het een beetje een uh, ja, strand huid viel ja. waar je graag uh, dichterbij wil komen. Ja, dan heb je een lekker parfumetje gekocht. En dan ja. uh, verbloem je eigenlijk je echte geur. Nou ja, daar hoeven we ons gelukkig geen zorgen over te maken. Want uh, zeg maar, we no nemen op verschillende plekken uh, uh, geur waar. Uh, met name in de neuslaag, zeg maar, daar, daar ruiken we parfums. Het grappige is. Dat is ook een geurwaarneming die cultureel bepaald is. Want je kunt een parfum in Nederland hebben waarvan Aziatische mensen zeggen: het stinkt gewoon dat parfum. Dus het is ook heel cultureel wat we lekker vinden ruiken. Maar zeg maar, die, die oergeuren waar ik het over had, dat nemen we veel hoger in de neus. Die gaan er gewoon dwars doorheen. Die gaan er gewoon dwars doorheen en hoeven ons niet zorgen over te maken. Al is het wel een leuk weetje, wat misschien even een tip voor vrouwen: men heeft onderzoek gedaan. Wanneer zeg maar, uh, parfum vrouwen aantrekkelijker maakt. Ja. En wat blijkt nu? Als je parfum combineert met een informele kleding, dan blijkt dat mannen die vrouwen aantrekkelijker gaan vinden. Maar dragen vrouwen sexy kleding en gaan ze daarbij parfum gebruiken. Dan vinden die mannen dat opeens die vrouw nou ja, een stuk onaantrekkelijker worden. Want ze vinden het dan zeg maar, nou ja, ik zou bijna zeggen sletterig. Nou la, sletterig laat ik het maar noemen. Ja. Uh, maar dan vinden mannen dus minder aantrekkelijk worden. Dus het grappige is... En waarom is, dan? Wat is er dan niet, lekker aan een, of, of niet aantrekkelijk aan een sletterig type? Nou ja, mannen vinden een sensuele vrouw aantrekkelijk. Maar Sletterig, daar zit namelijk iets anders achter. Het probleem is dan namelijk dat mannen denken van ja, maar kan ik die vrouw wel vertrouwen? Want het grappige is, en mannen die, die, ja, die hoeven zich allemaal niet zo druk te maken. Ik bedoel, uh, ze kunnen mijn vrouw uh, uh, uh, zwanger maken, feitelijk, en hun rug omdraaien. Maar ja, een vrouw die heeft toch wel de sleutel en de macht in handen. Want vervolgens kan die man of die vrouw er ook weer met een andere man van doorgaan. Ja, en dat is een beetje inherent aan Sletterig. En dat is inherent aan Sletterig, dus mannen zijn dan bang die vrouw te verliezen. Ja, ja, ja dat is een goede tip. Absoluut. <laughs> um, maar goed, je moet dus uh, voor een juiste partner... in elk geval goed snuffelen eigenlijk. Niet ja. te veel parfum, in elk geval niet gecombineerd met een, een sexy uh, rokje. Um, maar tegenwoordig, dat weet u natuurlijk ook... zijn er datingsites. Ja. Niks snuffelen, gewoon invullen uh, wat je hobby's zijn. Uh, Marianne Zwageman, goedenavond. Goedenavond. Media-innovatiedeskundige heet u heel mooi tegenwoordig. Ja. Vroeger was u van de Telegraaf Media Groep. Um, en dus van Relatieplanet NL. Hè? Uh, een datingsite. U bent ja. zelf ook uh, uitgebreid aan het uh, internet daten. Onder andere ja. Tinder. Hobbies. Wat heeft u ingevuld? Nou, dat is het leuke aan uh, bijvoorbeeld die, die, die, die nieuwere apps en zo. Hè, bij datingsites zoals Tinder. Waar ik enthousiast gebruiker van ben. Daar hoef je niks meer in te vullen. Dus... Um, wat, wat eigenlijk ook het uh, pleidooi is hè, van, uh, van Patrick van Veen... dat die datingsites, die werken eigenlijk helemaal niet goed. Want uh, al die dingen waar mensen dus helemaal niet in geïntegreerd blijken te zijn... als het gaat het vinden van een partner... zijn daar nou juist de dingen die je, die je in moet vullen. Um, maar ik denk ook dat er wat meer inmiddels ouderwetse datingsites... zoals Relatiepad en e-matching en Lexa... Die werken nog heel erg op dat principe. Maar volgens mij waren ook toen de gebruikers altijd al wel gewoon aan het plaatjes kijken. En maar dat, dat zegt ook niet alles, die... hè? Nou, dat zegt natuurlijk niet alles, want die geurfactor die mis je dan. Precies. Um, maar je ziet wel in die, uh, in die nieuwe generatie dating-apps, waar, waar Tinder er dan ook eentje van is... zouden we eigenlijk gewoon weer terug naar uh, plaatjes kijken... en alleen maar of een kruis erdoor of een hartje hm. uitdelen. Ja. Um, en ja, dat, dat is dus toch wel een, een betere manier... ook als ik het, het boek van Peter van Veen heb gelezen... Um, dan al die ingewikkelde vragen die dan suggereren dat het uh, tot een goede matching ja. leidt. Maar dat doet het eigenlijk helemaal niet. Zal ik eens even vragen, Patrick van Veen. Is ja. het zo dat dat inderdaad voldoende is om alleen maar te kijken naar het ja. snoetje? Ja, weet je, we, we, we kunnen hele mooie verhalen ophangen, maar het gaat uiteindelijk zeg maar verliefd worden, doe je op geur. Nou ja, dat wordt lastig via, via een site en het gaat gewoon om uiterlijk. En uh, uh, je ziet het ook gewoon zeg maar uh, uh, bepaalde uiterlijke kenmerken, uh, symmetrieën in het gezicht. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij een man, hoe groter en vierkanter de kin wordt, hoe uh, uh, gekker de vrouwen van zo'n kerel worden. Nee, uh, niet alle vrouwen, toch? Uh, nou, dat hangt een beetje van een periode af. Ik doe daar wel eens experimenten mee. Maar in de ijsprong uh, vinden vrouwen dat vaak ontzettend aantrekkelijk, een grote vierkante kin. Want? Uh, nou, het, het grappige is, een vierkante kin die wordt gevormd tijdens de pubertijd. onder invloed van testosteron. Dan begint die kin van die mannen te groeien. En als je heel veel testosteron aanmaakt. Dat betekent uiteindelijk ook, dat is een immuunsysteemkiller. Dat, dat, dat, die mannen krijgen vaak ook huidinfecties, acne. Um, en het grappige is, als je dat overleeft... dan ben je opeens wel heel gezond voor die vrouwen. Dan heb je heel goede ja. genen. En kijk maar naar alle uh, uh, advertenties, uh, modellen. Dat zijn altijd mannen met een grote kin. Uh, maar dan zie je wel zeg maar, hoe sterk uiterlijk werkt. Maar dat gebeurt dus tijdens uh, de ijsprong. Bent, ja. bent u zich daar bewust van, Marianne Zwageman? Als u die mannen ja. wel of niet een, een hartje geeft? Ja, nou, en ik, ik ben me er ook bewust van in hoe ik mezelf presenteer. Uh, ik ben gezegend met een uh, lichaam dat een perfecte zandlopervorm heeft. <lacht> dus ik heb een goede ja. uh, heup-taille ratio. Ja. Je, uh, dus je komt ik, aan een 0,7. Ja, ik zit helemaal precies in die, in die range waar de playmates ook invallen. En um, Dus ik zorg ook altijd echt dat ik wel foto's van mezelf plaats waar dat zichtbaar is. Want dat, uh, dat blijkt dus voor vrouwen dan weer een hele aantrekkelijke factor te zijn. Um, dus daar hou ik wel rekening mee aan. Het is overigens wel heel erg grappig dat, dat er is ook onderzoek gedaan... waar kijken mannen naar en waar kijken vrouwen naar. En eh, het grappige is, mannen denken dat vrouwen naar hun borstkas kijken... maar vrouwen selecteren heel erg op het gezicht. Vrouwen De eerste ja. focus is op het gezicht. En waarom dan? Nou ja, omdat in het gezicht zit heel veel informatie. Die, die kin vertelt iets over het testosteronniveau. Uh, um, symmetrie in het gezicht vertelt iets over of ze veel ziektes hebben gehad. Uh, daar zit een stukje mannelijkheid. De kaaklijn is ja. ontzettend belangrijk. En door zo'n man willen we dus bevrucht worden in ja. onze vruchtbare ja. fase. Absoluut. En daarna niet. Willen we... ja, daarna willen we een iets zorgzamere man. Het grappige is dat je dus ook ziet dat vrouwen buiten de vruchtbare periode... Uh, naar mannen zoeken die zachtere kenmerken, noemen we dat dan hebben... Uh, in de gezichtslijn. Dus een wat minder harde kaaklijn bijvoorbeeld... dat maakt opeens een man buiten de ijsprongperiode weer veel aantrekkelijker. Ja, Marianne, herkent u dat? Ja, bij mij duren ook al mijn verkeerendjes altijd maar drie weken. Dus dat is waarschijnlijk dan uh, de verklaring. Ja, te, te hoekige wat gezichten. Ik, ja, nou, wat ik trouwens ook interessant vond in het boek van, uh, van Petty van Veen... is dat hij zegt um, um, uh, de, dat een mens van nature niet gaan is... Ja. Maar dat groepsdruk eigenlijk ervoor zorgt... dat in sommige gemeenschappen, met name wat kleinere gemeenschappen... mensen dat dan toch nastreven, zo'n zo monogame relatie. En ik denk dat je daar wel ziet... dat uh, ook al dit soort apps, zoals Tinder... maar bijvoorbeeld ook uh, Sites als Second Love... Uh, daar wel echt nu voor een enorme verschuiving aan het zorgen zijn. En wat mij betreft gaat dat ook best wel snel. Ik heb zelf het idee dat op Tinder meer dan de helft van de mannen... bij vrouwen weet ik niet, die kom ik daar uiteraard niet tegen... maar meer dan de helft van de mannen gewoon in een relatie zit. Uh, er zitten al bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland op Tinder. Dus er zullen ook heel veel niet-vrijgezellen daar zitten. En volgens mij is daar de moraal echt heel hard aan het verschuiven naar... je bent eigenlijk gek als je niet op Tinder zit. Ja, ja. Ja. En, en, en dat, die bevestiging vond ik ook eigenlijk wel een beetje in dit boek... over die oerinstincten van de liefde. Dat Die monogamie is eigenlijk ook helemaal... dat, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Hè. Ik bedoel zelf een beetje Plot. opgelegd. En ik denk dat daar onder invloed van al die ontwikkelingen op het internet... dat nu wel heel snel aan het verschuiven is. We wachten het af. Marian Zwageman, dank voor de reactie. Graag gedaan. Ja, Patrick van Veen, u zit hier te knikken. Dat klopt inderdaad. Het is een interessante tijd, hè? Ja, Alhoewel u absoluut. al jaren met dezelfde vrouw bent. U moet ook een beetje... Ja, door... ik, ik, ben, ik, ik weet ook nog steeds niet of ik het goede voorbeeld voor mijn eigen boek ben. Want ik, ik, ben al, nou ja, ik herken haar al bijna veertig jaar... Uh, realiseren dat ik 43 ben en ik ben al uh, meer dan 20 jaar getrouwd. Dus wel ervaringsdeskundige, maar niet in het verleiden van vrouwen. Nee, nou bij haar in elk geval is het gelukt. Absoluut. Dank uh, voor uw komst en uh, u bent dus schrijver van het boekje Oerinstincten uh, voor de liefde, van de liefde. Um, dit was hem, de uitzending van Max maandag om half negen. Dan zit hier Alice de Bruin en die praat dan met Rob Muns. Wat mij betreft een fijne avond. Ja.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 Doe mee aan de Vroege Vogels Natuurgeluiden Quiz. Zondagochtend van 7 tot 10. Vleermuizen en Vroege Vogels. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.